Soms draai ik gewoon veel gitaarplaat. je is dat nou echt nodig? Ik wil gewoon even wakker worden. Niet vernistig in die muzikeren muziek. Even lekker wild gewoon. Burns en ten thousand pools. Ja, lekker. Even naar het strand of even naar een om af te koelen. Heerlijk toch? Ja, moet kunnen. Zeker in Stansford is dat zeker wel mogelijk. Het is de zaterdagmorgen. Het is vandaag uh, 3 september. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We doen weer een kleine greep uit al die activiteiten die de Jorah, dat is de Dat is buiten ons. Dat betekent dat het allemaal gebeurde door de jaren heen. Goed, vertel. Ja, in 1995 wordt eBay opgericht. Hé. Hey. Nou, natuurlijk de website waar je van allerlei leuke spulletjes kan kopen en dingetjes die. Ja. Uh, waarvan je altijd. Die site waarvan je altijd de, de foto's bekijkt en denkt. Wat ja, is zou dat, ik dat nou? Zou ik dat echt kopen? Ziet er toch een beetje uit alsof het gestolen is? Die zei oh, oh, echt waar? Is dat ja, zo? Ja, vind ik. Tenminste, dat is mijn mening. Ik vind het uh... altijd te veel gedoe, weet je wel? Je moet allerlei dingen invoeren en uh, je, je bankrekening. En uh, nou nee, ja, goed. Ja, als je met hun de handel gaat bedrijven, dan, uh, dan kan je de boel niet oplichten. Weet je wat? Het is zo safe. Ik vind heel veel, heel veel gedoe. Ik heb zoiets doen bij marktplaats. Dan bel ik gewoon, dan ga ik langs en dan haal ik het op. als ze komen mij ophalen, is klaar. Maar goed, hierbij dus uh, ontstaan in 1995. Ik zit even te kijken, wat had jij? Ja, Hier. ik uh, in 1981. Wordt het verdrag in zaken de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen wordt van kracht. Dus dat is natuurlijk een hele goede zaak. Pas 1981. Ja, dat vind ik dan wel. En oh. het is na dan nog aangepast en het is dus ook gemaakt door de United Nations, als je doorklikt en zo. En de, de, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties had het verdrag al aangenomen op 18 december 1979. Maar het werd dus pas van kracht twee jaar later, bijna. Okay, niet te dat geloog, hè? echt een hele lange tijd. En Suriname kwam pas in 1993, dus is twaalf jaar later. Dus, uh, maar ja, het, de rechten van de mens... Ja. ja, we zijn gewoon gelijk. Komt ja, als gezorgd. we toch over rechten van de mens hebben... In Little Rock in 1957... negen donkere jongens gingen naar school... bij Little Rock uh, Arkansas, En die werden dus... Uh, uh, weggepest uh, op deze dag. Ja, het waren er maar twaalf geloof ik. Hè, die die nou, het waren de negen van Lit Rock staat erin. Ja. Ze zijn al heel lang bezig geweest. In 1887 waren ze al bezig geweest. Dat Donkere en Blanke op dezelfde school moesten komen. Maar heel veel mensen waren daar op tegen. En in uh, 57 onder leiding van onder andere Daisy Bates. Uh, die was daar fanatiek mee bezig. Omdat haar moeder ooit gelinst is door Blanke. Was namelijk ook een, een donkere mevrouw. Daar had ze zo eens. Uh, er moeten meer gelijke rechten worden voor, uh, voor donkere mensen. Dus die was echt druk bezig met leerlingen, eh, voor jongeren waren gewoon gelijk rechten aan te bieden. En uiteindelijk is daar een rechtszaak voor gekomen. En uiteindelijk zei ze dus, is deze school toch uh, gekomen. Dat was pas in, uh, 3, op 23 september. Dus een paar weken later. Dus oké. Okay. Ja, Wat ja, gebeurt er ja. nog weer? Uh, het is vandaag de uh, verjaardag van de SNES. De Super Nintendo Entertainment System. <laughs> Kijk hem lachen. <laughs> ja, dat zijn de... We uh, hebben ja, ook een mooi aantal. Is, is het nou 25 jaar? Zie ik het nou goed? 1991? Ja. Uh, dus is uh, ja. Geen, wordt er geen feest voor gemaakt vandaag? Ja, ja uh, toevallig. Uh, uh, iemand die ik ken, die heeft alle Nintendo systems. Alle uh, vanaf de... Eerste Nintendo tot aan de uh -huh. 64. Ah. En uh, daar heeft hij elke uitvoering, elke kleur, alles heeft hij, heeft hij van verzameld. Okay. En hij is geen hier... vrouw, geen kinderen? Uh, jawel. Oh. Huh? En En uh, Gewoon huis. Uh, ja, dat ook. <laughs> ja. En hij is uitgenodigd door Nintendo. Om, uh, uh, voor dit soort evenementen wordt hij altijd uitgenodigd. Ah, leuk. Uh, dat moet leuk. ik er wel bij zeggen, hij was laatst jarig. En toen hebben we een... een, een, een um, Versie van um, zo'n DS, van zo'n uh, zo ja? zo Game Boy. Ja? Um, die die nog niet had. En dat was de Peach Editie. Dat is een roze. Die had hij uh, nog niet? Die had hij nog niet. Ongelooflijk. En dat was een vrij zeldzame variant. En die hadden wij gevonden op internet. Dus die hadden we voor hem gekocht. Ik heb nog nooit iemand zo blij gezien. <laughs> met een Roze DS. Dat vertelden zich. <laughs> Rade ja. vent. Nou goed, nog een eentje. Wat gebeurde er ja, nog meer? in weer? 1967 is Zweden overgeschakeld van links naar rechts. Echt waar? Ja. Oké, okay, dus die nou, hadden het toch dat ook, ook links. Op, Ja, die zaten natuurlijk relatief dicht bij, uh, okay. bij uh, de UK. Nou goed, uh, in 1966 voor het eerst op de televisie. Het was stil op straat. Ja, zuster, nee, zuster. In ja. naar Oh, als ik dit hoor, ik krijg er tenen van. Vandaag van. van. Oh, zo gedateerd dit. Maar goed, ja, zuster nee, zuster, eh, laat nog een, een nieuw film. Was, was deze al in de stereo? Oh nee, nee. nee dat was dat was, niet in stereo. Dat was pas in 1975, de eerste uitzending in stereo. Ja, dat was op Radio 3. Hoe ja. was dat nog? Nee, heel veel. heel, heel 3 ja, dames en heren, Hilversum 3. Hilversum 3, the big sound in pop music. Ha. Wat? Wat? Wat was dat voor jingle nou? <laughs> Nog één keer. Is echt zo'n stoere jingle dit. Let op. Hilversum 3, de big sound in pop-music. Hilversum 3? Ja. Oké, okay, spraken we met z'n allen toen al heel veel Engels? of nou, Helemaal niet. Dus dat, dat was heel stoer natuurlijk. Hè? heel stoer om dat zo te doen. Maar goed, dat was in het begin dagen van Hilversum 3. Oh, Die was, bestond er dat... al tien jaar trouwens. Hè? Ja. In 1965 is hij gestart. Nou goed, ah. nog eentje heb je daarin ko kort. Ja, dan? ja ik, had, ik had het over 1967 natuurlijk. Ja? Hè, van, dat was dus dat Zweden schakelt over van links naar rechts rijden. Maar op diezelfde dag dat je Guillen van Thieu wordt gekozen als president van Zuid-Vietnam... En Eddie Merckx wordt in Heerlen wereldkampioen oh. wielrennen. Twee hele belangrijke dingen. Dus drie, dus drie dingen zijn dus eigenlijk uh, wel opmerkelijk op die. Het is toch een opmerkelijke dag geweest. Nou goed, misschien weer op de 67. In 2005 begint Omroep Max met het uitzenden. Oh, dat is speciaal voor jullie. Ja. ja. Welkom bij Max, de omroep voor 50-plussers die vandaag die die die van start gaat. Ja, precies. Ik moet je twee keer zeggen. Het is van ouder. Maar jij wilde. Wat? Uh... Volgens mij wil je het ook nog over uh, die gijzingen in Rusland hebben. Ja, dat doen we straks wel even dat anders. Doen we straks, okay. Ja, als we het even te veel hadden, natuurlijk. Ja, maar goed, zover much. dus even wat er gebeurde door de jaar heden. Straks nog een, misschien nog een klein greep daaruit. Skit even even kijken wat ik op mijn playlist heb staan. Het gaat vandaag, de techniek is een beetje anders dan anders. Dus vandaag een beetje knullig uh, bezig ben. Goed. Ja, sorry hoor heren. Nee, het is niet wat ik wil. Ik wil deze plaats. Oh. Deze clip moet je echt gaan bekijken, die is leuk. Jamie T, Power Over Man. Als je Facebookpagina de kan zien, waar dit nou precies over gaat, Sisqat Power Over Men. Denk op mezelf dat je hier wel, je fantasie er een beetje bij kan, en dan krijg je toch dit soort dingen. Ja, dat is het plus minus. <laughs> Jamie T en Sisqat Power Over Men. We zitten midden in de verjaardagen en we doen een kleine greep daaruit. Wie zijn er allemaal jaren? Dames oh, ze heren, Ik zit er te kijken. Oh ja, wat we ook nog waren vergeten. Madonna hangt aan het kruis. Tijdens de, was het ook weer, de convention tour in de Amsterdamse Arena. Ja, twee dagen achter elkaar hè. En, twee dagen, en Heel veel mensen waren daar op tegen. Omdat ze namelijk als een soort Jezus aan een kruis hing. Ja, dat, tijdens dat nummer dat... Live to, tell. Live to tell. en Hoe klonk dat? Nou, kerkmuziek hè, ja, een Kerkmuziek, kerkmuziek. En dat moest dan iets te maken hebben gehad met de, de, de, de doden in Afrika. Door de honger en zo. Ik zag de link ook niet helemaal. Een clipje, clipje heb ik even een paar keer te kijken. Ja, het ontgaat mij. Het klinkt wel heel mooi trouwens, moet ik zeggen. Live, hè, dit. Van de DVD. Misschien een klein beetje aangesleuteld zou kunnen. Goed, wie zijn de jaren vandaag? ging het eigenlijk over. Ja, vandaag uh, 29 geworden. Sean White. Uh, beter bekend als The Flying Tomato zegt je waarschijnlijk ook niks. Nee. Is een uh, is een snowboarder is uh, uh, tweevoudig uh, uh, Olympisch kampioen een uh, uh, halfpipe uh, viervoudig wereldkampioen uh, halfpipe. Dus, is, Waar komt hij uh, vandaan? Uh, uit uh, volgens mij Amerika of Canada. Oké. Okay, ja, nee, kijk als ja, de was hadden we het geweten. Was het onze Epke? Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ik ben helemaal into de sport. Huh? Oké. Okay, uh, ja, het, het mooiste is, hij heeft zijn eigen computerspel. Yeah. En um, op een gegeven moment was hij, had hij een interview daarover gegeven. En toen zei hij... Ik ben zo blij. I can finally play with myself. Ah, <laughs> ja. Leuk. Kijk, kijk, dat hij voor die tijd. Heeft hij dat nog nooit gedaan. <laughs> nee, doen. precies. Hij nee. bewaarde nee. zich voor de waarde. Zeker. <laughs> Goed. Nou, wie zijn er nog meer? 1875 jaren? is de geboortedag van Ferdinand Porsche. Jullie ongetwijfeld bekend vanwege zijn... Oké. Okay. Oh. Ja. oh, Nee, dat is een vrouwen ding. Dat is een, ah, ja, ja, ja, dat is echt een vrouwen ja, ding. Jullie Porsche. moeten dat weten. Ik, had, ik wist het toen niet. Ik denk, Manne, mannen kopen een man. Porsche om Duits bij vrouw indruk te maken. Nee, mannen, mannen kopen een Porsche voor hun vrouw. Ja, dat, klopt. Dat, dat, nou, ja. ik weet het niet hoor. Ja, wel. Dan ja, een je een vrouwenwagen. Ik heb, ik heb wel eens met een Porsche dealer zitten praten. Er zijn serieus bepaalde Porsches die op de markt zijn... zodat mannen die een grote Porsche kopen... Die Porsche kopen voor hun vrouw. Dat is, ja, dus dit een, letterlijk is een kaartje, zo'n zo fortje K Die is dan voor hun vrouw. Of dus een smartcar. Weet je, dit is een smart nee, nee, nee. Een Porsche smartje. Nee, nee, nee. nee. Ik denk dat de vrouwen willen ook wel stoer zijn. Maar zo'n hele dure auto vinden ze dan toch een beetje eng. En zo'n Porsche ja, is misschien wel makkelijk. is. Geen Maserati, nee, inderdaad. Doe nou, dat doet dan maar. Een goed, Porsche. Uh, wie er nog meer jarig is, is uh, Trigger Alpert. Trigger Elpert kende hem ook niet. Het was een bassist die al vrij snel in aanraking kwam met Glenn Miller in de jaren dertig al. Okay. En hij heeft toen een aantal jaren met hem samengespeeld. Maar toen verhuisden ze van Amerika naar Londen. En uh, Trigger Elpert die, uh, was daar al en toen waren ze aan het wachten op Glenn Miller. En die verongelukte toen. En toen uiteindelijk is hij dus uh, nou ja, met andere mensen gaan samenwerken. En trigger Elpert, even een fragmentje. Oh, dit is lekker dit hoor. En het grappige is, tot 1970 heeft hij zich gehouden met muziek. Hij heeft met echt weet veel andere mensen uh, samengespeeld. En toen in 1970 dacht hij, The fuck, ik heb geen zin meer. Ik ga me bezighouden met fotografie. Okay. En hij heeft geleefd tot 2013 dus. Hij is echt heel oud geworden. Hij is 97 geworden. Bizar. Wat deze man allemaal heeft meegemaakt. En is ook wel een interview te zien, zelfs op internet. Over oh. Goed, Pinker okay. uh, Alpert dus. Vandaag is ook uh, jarig Pieter Fox... Peter hij is van Fox. 1971, maar, of Peter Fox. Het is een Duitse zanger. Ja, en is. hij is heel erg doorgebroken met het nummer House am See. En aan het einde der de straat staat een house am see. Orangen, braunen, liegen bladden het blijft een leuke plaats. echt ja, zeker, zeker wel. Omdat we hier aan de waterkant zitten om deze plaats... Misschien, straks, misschien pak ik hem nog wel even uit de collectie Ja, Anders vanuit. doen we die gewoon als de Jolande Dat is goed dat me een heel dat goed idee. Dat is een heel goed idee. Goed. Wie zijn dan meerjarig? Ja, Jeroen van Koningsbrugge. Ja. Uh, ja. bekend natuurlijk van de lama's. Hij heeft ook nog de, de Dennis van de Ven Citroën garage reclames gedaan. Oh, ja. En dan ja, ken ik hem van Jurk. Ja, van Jurk. Ja, en ja, het, dat is het is ook grappige, ook dat, dat is dus later. Dennis van de Ven is dus zijn compagnon. Dus hij gebruikte de naam van zijn kompion om in die reclames. De, als, als oh, oké. Okay. Dus ja, dat ja, ja. was wel. Uh, ja. Het is gewoon ja. volgens mij zo enorm. Het, het is zo'n ongelooflijk etter. Ja, met, uh, ja, ja, maar het is ook zo walgelijk wat, wat ja. hij allemaal niet kan. Ja. Want namelijk tijdens. Een pippetje zo, Jezus Christ Superstar uh, ja. uitvoering. Was hij eigenlijk de beste zanger? Ja. Terwijl oh. hij geen zanger is. hij is geen zanger. Hij heeft dan. Hij heeft een bandje wat. Als je zijn eigen. Programma's zeg maar kijkt. Yeah. Yeah? Dan doet hij heel veel liedjes. En uh, dat hangt wel echt aan elkaar van, van, van liedjes. Oké, okay, dus vandaag. Dus. Nou vandaag is hij ook jarig Steve Jones. 19, of hij is uh, 61 voor Steve Jones. Ik denk, ja, wat waar ken ik het dan nou van? En het, grappig, toen draaide ik die plaat, toen dacht ik. Oh, ja, nou weet ik het wel. Mercy was een hit oh, van hem. Oh, okay. Echt een beetje zwaarmoedige muziek wel wel mooi. Een slaapkamerstem. Ja. Oh. Oh, met lekker gitaarrifjes erin. Mercy van Steve Jones was ooit te vinden in de, Stevie, of in de Miami Vice aflevering. Oké. Okay. En wie, van, uh, en wie was... vandaag ook jaar is, die wordt 45, 30, 35. van Doesburg. Die is getraafd met Daan Schuurmans. En ook bekend van de televisie. Zij is een bekende Nederlandse actrice. Oké. Okay. Dat weet ja. jij helemaal niet. No, nee, dat soort dingen is niet mijn wereld. Vandaag ook Jennifer Page, jarig. Ze wordt vandaag 46, je kent haar van Crush... Slaapkamerstem geschroken, hè? Ja, dat weet zeker weten. En als we weer teruggaan naar het oude, dan uh, moeten we ook nog even melden. dat Freddy King uh, zou op jaren zijn geweest, maar hij is helaas al overleden in 1976. Hij was toen 32. Hij was een van de drie Kings, want je had BB King. en je had nog een King en je had Freddie King. En hoe klinkt dat dan? Even dit. Heftig wit hoor. Dit is wel prettig hoor, dit. Echte blues no, no, no. Oké. Okay. Ja, genoeg. Ik bleef er een beetje in hangen. Goed, tot zover het eh, nou, verjaardag. Nou, ik nog één iemand nog die eentje? ik buik okay. noemen. Charlie Sheen. Charlie Sheen? 51 worden. Hoe kunnen we die vergeten? Is, nee, is je 51 pas? 51. Hij zit echt van 65. En ik ben benieuwd... Nice. Ja, hij is van 65. Hij is van 65, Klopt, ik had het ook al gezegd. Hij is van oh, dat ik, ik dacht, hij is al 65. Nee. Nee. hij is van 65. Dus is, is hij net fout, is dus jij toch? Ja, ja hij, is net, hij is jonger zelfs. Mm. Hey, uh, het grappige is uh, natuurlijk dat die man echt zo... in uh, leuke dingen heeft gedaan. Het, die is helemaal van het pad af hey, Hij zei de meest gekke dingen om er uh, aandacht te krijgen. Uiteindelijk kwam het uit dat hij heel veel seksfeesten had in zijn huis. Uh, heel veel callgirls uh, en, en ook boys bang. over de vloer had. Met iedereen seks had. En er moesten ook allerlei dingen tekenen... dat ze niks naar buiten hadden, zouden brengen. En uiteindelijk heeft hij dus nu aids. En nu komt hij dus voor de groep van aids... Uh, uh, nou ja, slachtoffers, patiënten, komt hij op. Ja. En, uh, ja, dit is, hij krijgt in één keer een heel andere missie. Van grappenmaker tot een echte, serieuze uh, man. Die iets gaat ja. doen aan deze wereld. zeg maar. Goed, nou, dat is over de verjaardag. Of heb je nog iets? Je ziet... Nou ja, ik zag hier... dat Don Griffin was overleden op deze dag... in 1965. In 2015, vorig jaar. Don Griffin, hij ja, was 60. Hij was Amerikaans zanger... en gitarist. Maar het raar is... als ik iedere keer als ik hem doorklik... kom ik weer bij de Miracles uit. En dan weet ik gewoon niet... of het nou klopt. Ik heb het idee dat het de fout is... van die hele... Okay. Van dat hele gebeuren gewoon. Nou ja, dat is, ja. Nog één ja. iemand dan. Hey, nou, okay, Vandaag jarig. Okay. Adam Curry. Adam Curry! Ja, ja die weet dat die, die met zijn Adam jonge heer in beeld kwam tijdens de Live Soap. Wie? Ja, Het was toen toch een reality-serie? Ja, wij als radiomakers kennen Adam Curry natuurlijk al 30 jaar, volgens mij. Van Curry en Van Inkel en ja. Countdown Café ja wat doet hij en eigenlijk? Zo schrijf je iets mijn zo naam? Schrijf, wat, wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Uh, hij heeft een internetbedrijf geloof ik. Oh, okay. en uh, hij boert niet onaardig volgens mij. en af en toe doet hij nog iets in de radiowereld. Uh, iets met dans dat deed hij ook gedaan, geloof ik niet dat hij zelf dans, maar met dansmuziek. goed dames en heren. Zover de verjaardagen. Zal ik toch wel een stukje geschiedenis die ik toch nog even wil delen met jullie. Want het is toch nog vrij heftig wat gebeurde toen in Rusland. Over die gijzelingsdrama. Maar eerst eerste hebben we hier. Anderson Pack. En wat wordt deze man groot in Nederland. Verschillende ik hem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 Rock the love poke get high and get low Kill the Merlot, stab in your fastball You pick up, we gon' go Make love once or more, we rest and encore mm. do do that that that, Break you off in your big that cat hey. Never seen no one this gorgeous Pay your whole damn mortgage But when you look at the time, hey still you the one on the mind, hey still you the topic to the prime, hey Thank God that man. it's Friday Tonight, let's be the life of the party Yeah, you I it? never wanna waste your time My life So precious Is yours Is mine And look at the time My God So precious Is yours lekker met een Een trompetje gitaartje beetje een donkere stem erbij Am I Wrong van uh, Anderson Pack. Uh, Come Down is ook een hit single van NC's want Dat heeft hij geloof ik met een of andere DJ gemaakt, Het is allemaal weer, weer erg fijn om aan te worden. momenteel, is is erg populair hier in Nederland uh, ik zit even te kijken of je nog optreedt het staat beestal op uh, internet, kan je een beetje kijken of je nog uh, Nederland aandoet nee, ik zie het even niet geen optredens gepland over deze Anderson pack. Goed, straks is sprichten. Zover is het nog even niet. We schrijven het nog even voor ons uit. Maar wat hebben ja, we want wel? Er is, er is groot nieuws. Uh, ik, denk dat jij de, ik denk dat jij even moet instappen. Want uh, de, instappen? Kol, ja, de kooltrui van uh, Steve Jobs wordt uh, geveld. Hartstikke. Oh. Nou, wie wil hem niet hebben? Oh. Nou, uh, ja, ja, trek je geld maar uh, of trek je portemonnee. Maar wat gaat hij opleveren dat ze hebben? Nou ja, uh, de, de, een soort gelijke coltrui. Dit is uh, de coltrui met het next logo, die hij in een uh, foto in de jaren 80 uh, heeft gedragen. En uh, die, dat is een hele beroemde foto van hem. Yeah, yeah. Uh, een andere coltrui, een, een soort gelijke coltrui, leverde in uh, februari uh, dit jaar nog 75.000 dollar. Op. Hey. Wat de... 75 yeah. voor een kooltrui gewoon. Met een leeg... Next. Met lippertjes hey, en... en uh, Omdat om om Steve Jobs hem heeft uh, gedragen. Oh. Nou, Jokkie. En dat stinkt naar eigen dunk. Sowieso. Man, <laughs> oh, was dit een narcist. Ongelooflijk ah. gewoon. Hij is toen... Uh, uh, vrij snel geloof ik. Hij is natuurlijk... Hij uh, was wees. En hij is te, in een bepaalde periode van zijn leven is hij alleen maar uh, ja, te, is er ja tegen hem gezegd. Dus hij is uiteindelijk zo in zichzelf van geloven. Nou goed, hij heeft wel heel mooie dingen gemaakt. Ja, ja uh, uh, uh, zelfs zijn visitekaartjes zijn geld waard. De, en drie van zijn originele visitekaartjes uit de jaren tachtig leverden ruim 10.000 euro op. En ze, de uh, Apple 1 computer die hij in 1976 verkocht ging voor... Uh, 815.000 euro over de toonbank. Wat een belachelijke prijs ook, gewoon. Echt. Ja, dat betaal je als je, als je dingen van Apple wil hebben. Ja. Dat soort prijzen. Ja. Als je dit vergelijkt met een, nieuwe, met een nieuwe Mac, valt het eigenlijk nog best wel mee. Dat valt wel mee. Het al mee. Ja, ja kopie? zeker. Ja, kopie. Ja, ja zeker weten. Nou, nou ja, er waren twee jongens van 16. Dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Ja, ik word echt zo moe van dit verhaal. En, maar dit waren twee jongens die werden ook heel moe. En die hadden besloten, weet je wat, we laten ons. Gewoon insluiten bij Ikea. Okay. Dus toen zijn ze gewoon stiekem onder hun bed gaan liggen. En die hebben daar dus de, echt de hele tijd zijn ze daar geweest. Maar ze, ze waren, vonden het zo saai. Dus toen kwamen de beveiligers om vijf uur ochtends binnen. Hè, want er was eigenlijk niks aan de hand. En uh, toen zijn ze gelijk van mogen we weer naar buiten? Nou ze zijn toch aangegeven bij de politie. Maar omdat de politie niet uh, is uitgerukt. Omdat het alarm afging en zo. Krijgen ze alleen maar een leerstraf via bureau had. Ja, het, was dus, het was in Nederland, hè, in Breda. Ja, ja. Oh, er gebeuren veel dingen. 16, hoehoe. Hoe. Ja, dit is, ja, deze... is toch niet origineel zo? Het, bedoel, het, dit... nee. Ja, het is leuk dat wil iedereen een keer gewoon in een beddenwinkel... Ja, maar het is wel een fantasie op zich altijd van ja. het idee. Want je had toch ook die... Uh, dat voor die film Lepel, was toch ook een meisje? Die woonde dan ook in een... Lepel? Ja. Ja. ja, maar het is, het is vervelend, want die douches werken niet. Hoe moet je nou douchen? Ja, en dan ga je even poepen en plassen en dan uh, trek je is... door en dat doet het niet. Uh, eigenlijk is het, is het wel grappig om er gewoon naakt in zijn bed te gaan liggen tot ochtends vroeg. Uh, ja. En dan gewoon rechtuit stapelen als iedereen gewoon de, binnen, de winkel binnenkomt lopen. En dan uh, echt een beetje aan je kontkral zo richting de uh, ja, wastafel. Geit en alles. En dan hebben doet het niet. Nou, <laughs> uh, het is Ik fijn zou niet dat we zo een keekje krijgen in jouw ochtendritueel. Ja. Dank je. Goed, straks de zalf weg, dames en heren. En dan start ik nu maar weer zo'n plaatje. En ik begin langzaam te begrijpen. De rechterknop is voor de linker CD-speler. En de linkerknop is voor de rechter CD-speler. Nee, die is voor beide. Nou, ik weet het niet met. Ik snap nu wel hoe het werkt. Goed, Jong the Giant. We moesten er even op wachten. It's about time. My body, my soul was een hitsingle van een. Dit is de nieuwe. Something to believe in. Tone, in. when you talk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 van Young the Giant, something to believe in. Ja. En dan uh, zo fluitend door de ochtend heen. Tubak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Is Het weer tijd voor de Zandvoortse berichten. Nou, vertel. Nou, zeker, ja, hè? ja, ik zit net de berichten lezen, maar dat heb jij net al gedaan. Ja. Dat, dat weet ik sowieso. Dus eigenlijk wilde ik nog even vertellen. Er is dus vandaag Vriendjes- en Vriendinnetjesdag bij de Buffalo's. En waar is de Buffalo's? Dat is dus... Uh, Binnen het terrein van het circuit. En uh, tijdens deze dag krijgen bezoekers uh, in de notendop op te zien... wat de scouting allemaal inhoudt. Kampvuur, klimbaan, uh, dagende spelletjes. Het is van twee tot vijf. Ja? En straks in Goedemorgen Zandvoort komt... Jan Hilko die komt nog even vertellen. Uh, die gaat hem wat nader overal op in. Maar, maar begrijp ik het goed, het zit op het circuit... Nee, in het binnenterrein van het circuit. Dus eigenlijk ga je langs de golf en dan naar links. Oké. Okay. Ah, okay. Dus, uh, dat kleintje. Dan links, langs, nou, nou. langs de postduivenvereniging. Scouting, leuk. Dus uh, ja, dus we gaan nieuwe vriendjes of vriendinnetjes maken. En er staat ook heel duidelijk bij. Iedereen is welkom. Geloof, seks of huidskleur huh? spelen geen rol. Scouting oh, dus mag gewoon een iedereen, ja. Van, geloof, gewoon een bockini. Ja, dat mag. Alles mag. Ja, dat nou, is wel een beetje raar. Nou. Nou hebben ze nou seks op de scouting? Nee, dat hebben ze niet. Wat, ik had die linker nooit gemaakt, geloven in seksen. Dan seksen in, in ja, da, da, Die linker is niet alleen voor jongens, ja, of is, ja, is ook niet alleen voor okay. meisjes. Nou goed, genoeg over de scouting, de Buffalo-scouting dus vandaag. Drie bewoners van de Zuidlaan in Zandvoort... hebben de Raad van State de Vergeefs gevraagd... het bestemmingsplan van Groot Bentveld tegen te houden. Ze hadden een buurman, Jack Bakker, gedaagd... wegens zijn plannen voor het plaatsen van beelden op zijn landgoed... Wegens het nieuw te bouwen ondergrondse galerie. Er is natuurlijk al eerder opspraak geraakt... toen hij wilde zo'n uh, zo uh, zo hek laten plaatsen. En dat leek dan heel erg... Uh... De Buchenwald, dat leek heel erg op een concentratiekamp-hek... wat er ooit stond, vroeger. En uh, St uh, Studio Job heeft dat toen gemaakt. Is ook in een wereldrijd door toe geweest. Uh, iedereen viel over dat ontwerp. En uh, de Studio Job die zat er echt zijn ontwerp te verdedigen. Zo van, nou nee, je moet het in een andere context plaatsen. bla, bla, bla. Het leek gewoon op de muur van uh, het concentratiekamp klaar uit. Maar goed, toen hebben ze ook een rechtszaak aangespannen... tegen deze Jack Bakker, eigenaar dus van het uh, landgoed. Dat heeft hij gewonnen. Dus hij heeft het hek gewoon laten plaatsen. Hij heeft wel, om het een beetje aan het zicht te onttrekken... heeft hij coniferen ervoor geplaatst. En dus het staat er gewoon. Het is ook wel echt een kunstliefhebber. En dus nu willen hij allerlei aparte beelden op zijn landgoed gaan plaatsen. Dat mag nu ook. En dan gaan ook nog wat andere dingen uh, geplaatst worden. En ja, de bewoners balen er wel van. Want die zijn bang dat er weer allerlei rarigheid wordt geplaatst. Waardoor hun uitzicht toch redelijk bederft wordt. Wordt bedorven. Ja, bedorven. dat is de datum. Ja, het is bedorven. Goed, wat is het dan meer? Ja, de, de basisscholen uh, zijn natuurlijk afgelopen maandag weer uh, begonnen in, uh, in onder andere Zandvoort. En uh, ja, dat gaat natuurlijk uh, gepaard met een hoop tranen van kinderen die uh, in groep 1 uh, beginnen. Dus uh, ja, het was weer een, een spannende uh, uh, een spannend dagje. Ja, het is, het is altijd schattig om dat te zien hoor. Ja. Dat is echt, dan is de wereld zo klein. Dat is wel weer leuk. In plaats van dat de hele wereld zo groot is, dan ben je gewoon helemaal gefocust op je kind die huilt. En het gaat alleen om gewoon dat je dat, dat, dat loslaat. Dat is gewoon moeilijk. Let it go. Ja, let it go. Precies. Ja, ik wil nog even melden: dat er volgend weekend is er uh, Open Monumentendag. Iconen en symbolen is dus uh, het uh, thema daarvan. En Sanshoot uh, Museum doet ook mee. En er, komen, er komt nog zeker meer. Uh, in het Zandvoort Nieuwsblad en, uh, komende donderdag. En ik wou nu ook nog even zeggen, in Haarlem... is dan ook gelijk uh, Open Monumentendag uiteraard, dat is landelijk. En dan heb je ook dat korenlint. En ik kan jullie echt uh, aanbevelen om gewoon lekker de stad in te gaan ook. Ja? En daarna weer naar Zandvoort. En, uh, en vanavond trouwens... Daar hebben het nog niet over gehad, hè? Nee. Vanavond om zeven uh, uur gaan de grote historische Grand Prix-auto's... die komen richting Dorre. Oh ja, klopt. Ik heb het Ja, verrezen. En daarna heb je het feest. En die, die, die groep die je to handle, dat is dan op het Raadhuisplein. Ik hoop dat het weer een beetje meewerkt ziet er nu goed uit. Dus het wordt gewoon echt weer helemaal amazing druk in het dorp straks. Het is een heel bijzondere Het is wel gaaf hoor. Het is echt bijzonder dat al die auto's gewoon op straat en dat heel veel mensen er ook aan mee willen werken. Dus eerst een activiteit op het squierpark en dan later komen ze een uur of zeven komen ze deze kant. Ja, en het is het leuke het thema van het weekend heet The Boys Are Back in Town. Ja. Ik vind het zo leuk gezegd. Ja, ja. Je hebt er ook zo'n plaat van. Ik heb wat ik dat lees, moet ik er steeds aan dat muziekje denken. Uh, ja. Ja, ik had hem wel ergens gemaakt. Nee, maar dat maakt niet uit. Goed, goed. Maar ik vind het een leuk gevonden. Goed. Het is marketing technisch gezien heel leuk. Gewoon. Goed. Ja, en de Monster glijbaan, uh, Ja, die gaat er niet komen. Uh, er zou een, uh, een hele hoge giga glijbaan komen op uh, zondag uh, 20 en uh, 21 ja? augustus. Dat is toch al lang geweest. Wat is dit voor de haarbericht? Ja. Ja, gaat het nee, ja, hij, ja goed. Hij, zou, hij zou er komen, maar hij mocht niet, want uh, ja, er waren veiligheidsvoorschriften uh, uh, die niet nageleefd werden en uh, uit veiligheidsredenen ging het niet door. Ja, Oké. Okay. Nou tot zover de zandpoortse berichten. En uh, dan is het nu tijd voor die landreis. Ik denk, wat stond er ook weer op het programma? Ja, huis aan zee, hè? Huis zee, hij is. Pieter Fox, hij is een Duitse zanger en die had in 2009 een grote hit. Toen heeft hij een tijdje solo platen gemaakt en nu heeft hij al gezegd, ik ben er even klaar mee.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 Ich hab 20 Kinder, mijn vrouw ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Und tanzen sie. Das Haus und sie. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 En kom terug met beiden Taschen voll Gold. Ik lad die alten Vögel und Verwandten ein. En alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen en wir saufen stamt. En feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mijn Haus am See. Orangen, und liegen auf dem Weg. Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön mm, Alle komen voorbij, ik brauch niet rauszugehen. huis oh. te Een huis, en het meer. Kijk, ja, denk je denkt, uh, zee. Nee, aan de zee? Ja, zee. Maar zee is meer, in Duits. Nee, zee. Nee. Gekke Duitsers. Ja, daar raak we al in de gewoon. Goed, huis hem van Pieter Fox. En hij wordt vandaag... Uh, hij is vandaag 45 geworden trouwens. Ah, ja, Am Meer. Aan Am Meer, Ja, ja dat is een heel apart dat hè. Tussen ja. Belgisch en... Uh, uh, Nederland heb je dat ook uh, soms, die verwarring kwartaalgebruik. Het is kwart voor tien, uh, je vanuit uh, Zandvoort, fijne toestel op aanstaan. Ik zit nog te kijken naar de geschiedenis, wat er allemaal gebeurde. Ik had nog ietsje staan namelijk over de geistigdramen in uh, Beslan. Dat was in uh, Rusland, dat was in uh, 2014, nee 2004, sorry, eentje, eentje weg. 2004, dat was van 1 tot en met 3 september vandaag in 2004, was de bevrijding... Ik weet niet of je het zo mag noemen. Maar in ieder geval eh, er kwamen heel veel mensen het schoolgebouw binnen. Eh, politiemensen. En die eh, probeerden dus de, de, de gijzelaars, de gijzelnemers, de overmeester. En uiteindelijk kwamen dus 334 mensen daarbij om, om het leven. Onder wie? 186 kinderen. Er zaten 1100 mensen in dat gebouw. Er was een feestdag op 1 september. En vandaar dat er ook zoveel ouders waren. En die hebben uiteindelijk de eerste dag, uh, het zaterdag, ingebouwd. De tweede dag uh, wilden ze eigenlijk wel onderhandelen. Dat lukte toen ook weer niet. En de derde dag zouden ze een aantal slachtoffers mogen weghalen. Dat lukte niet, want uiteindelijk werd het vuur geopend. En er zijn ook beelden van op internet te vinden... dat je ook een kijkje krijgt in het schoolgebouw zelf. Want al die mensen hebben ze uiteindelijk in het gymlokaal gedreven. En daar zitten dan de meeste kinderen ook bijna half naakt. Omdat het zo ontzettend warm was, werden ze helemaal gek van de warm. Gingen ze daar gewoon zitten in hun onderbroek. En uh, uiteindelijk hebben ze daar uh, zitten knutselen met draad en met zelfgemaakte bommen. Het zag wel vrij heftig uit. Maar uiteindelijk uh, zijn ze dus naar binnen gegaan en hebben ze op elkaar geschoten. En, ja, er zijn er heel veel slachtoffers gevallen. Het is echt vrij indrukwekkend om dat filmpje te bekijken dat is in 2004. Bizar. Moet je je voorstellen dat, dat je kind opgesloten zit ja. in een school ja. met geiselaars. Ja. Dat is niet te bevatten. En dat, dat... ging dan over Tsjechiens uh, separatisten. Die wilden een eigen staat... En dat was hen ook beloofd. Dit hebben we eerder gehoord, lijkt wel. Over een ja. eigen staat. En dat, dat lukte me niet. Is dat en... niet bij die koeren? Ja, nou? koeren, ja. joden, Palestijnen. Ja. Oh Man, hou eens op. Maar goed, Er is niks nieuws op deze wereld. Niks nieuws. Maar goed, dit is een vrij heftige ingreep die ze deden om een zin bij uh, te krijgen. En dat is nog steeds niet gelukt. Ja. Heftig. En dat was dus in Rusland in 2004. Goed, iets anders. Exact. Ja, de, de, de, en nog even een leuk dingetje. Ja? Uh, het merk Tado, dat uh, is een Duits merk... komt met een mm -hmm. slimme thermostaat. En, en uh, dat, tot zover niks nieuws, want dat bestaat alle, ah, dat al... Dat hadden we al lang al, zeg. Nou alleen, het, het leuke, de leuke item van deze is... je kan er tegen praten. Hè? Ja, nou, hij, hij, het ook Leuk, hij, hoor. hij zit wel tegen mij. Hij zit gekoppeld aan je telefoon. En door middel van Siri, van het uh, uh, spraakbesturingsding van, uh, van uh, je Apple phone ja? of uh, Amazon Echo kun, um, kun je hem aansturen. En uh, uh, dus dan kun je gewoon zeggen. Jeetje, het is wel koud, hè? En dan gaat -ie, wordt hij warm, ah, Hij ah, lijkt me echt super vet. Ja, is echt gewoon het idee. Het is een mannetje ding ook, hè? De man... Ja, dit, ja de vrouwen snappen dit niet. Heb je dingetje gewoon? Het was een slight on my honor. Goed. So ze hebben een nieuwe single uit. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen. Altijd leuk om in het begin van het platen. allerlei stukjes teksten te plaatsen uit films of uit. waar weet ik van wel niet. Best stil we hebben een nieuwe single. Send them off. I have, won't you lay your healing hands on my chest, that your edge you will clean, soak the ropes with your holy water, tie me down as you read out the words. Set me free from my jealousy, won't you exercise my mind, won't you exercise my I'm lost my Me free from my jealousy. Won't you exercise my mind? Won't you exercise my mind? The difference. Dit was een grote Hitforce en dit moet ook wel groot worden. En het is altijd leuk om te achterhalen. Waar komen die stukjes tekstel vandaan? En uh, soms kom je het achterhalen. Ik kan me herinneren dat uit Pulp Fiction zijn... alleen stukjes tekst ge, uh, geknipt voor... Uh, wat was het ook weer voor een heel veel bekender band. Die heeft het ook ooit gebruikt. En ook uh, Reservoir Dogs hebben ze ook ooit eens... dingen uit vandaan gehaald om uh, een plaat leuk te maken. En dit was ook gedaan. Dus in deze Set them off, Basteel! 10 minuten voor 10. Studio loopt langzaam vol. Straks Goedemorgen Zandvoort. Niet vanuit El Hoogland, maar vanuit deze studio. Dus, dan weet je dat hier gewoon... Mocht je het kom bij, naar de, erbij de tolweg. Gewoon, kom naar de tolweg. Hier gebeurt het allemaal. Ja... Ja, en uh, de, j, jij attendeerde me er net op. Uh, ruimtesonde. Uh, de ruimtesonde schiet zeldzame beelden van de Jupiter-Noordpool. Okay. Er zijn, uh, zijn beelden opgedoken uh, van de Noordpool van Jupiter. Ja, super vet. Ik vind de foto's echt wel mooi. Ik hou altijd wel van uh, ruimtefoto's. Ja, nou ja. Die uh, is momenteel echt helemaal hot. En uh, Bart Schillinggaan, geloof ik, die heeft pas geleden natuurlijk weer alle uitspraken gedaan. Van dat, ja, er zijn zoveel sterren. Echt miljarden. Met zoveel planeten eromheen. Yo, er is echt leven in de ruimte buiten ons hoor. Echt wel. Alleen ja, komen we tot elkaar. Alleen ja, wat we nu gevonden hebben natuurlijk. Dat broertje, deze uh, Proxima B. Ja, 40, 40 lichtjaar. Of uh, nee, 4. Was het 4 of nee, Ik weet het niet. Voor mij 4 lichtjaar. Ja, 4 lichtjaren was het maar. Uh, ja, dat komt allemaal dichterbij. Nog over, over 20 jaar dan weten we gewoon. Oh ja, dat is leven. Ja, dat is saai leven. Ik bedoel... Ja, dat zal wel heel bijzonder zijn als dat gaat lukken, natuurlijk. Goed. Uh, Jolande, jij ja. zit nog wat stukjes tekst voor, zie ik. Ja, ja, het is grappig. In Schiedam is afgelopen dinsdagavond echt heel, een hele achtervolging heeft er plaatsgevonden. Ik vind het helemaal stoer. Ja. Want er was een man en die, uh, die vrouwen die waren allemaal lid van de Surface Club Ladies Circle Schiedam. En die hadden een boksles gehad, dus het waren stoere meiden. En toen zagen ze dat er een onbekende man was die met de fiets van een van die dames er vandoor ging. Ze zijn ik... met z'n allen naar buiten gerend en hebben de achtervolging ingezet. Deze, uh, Jolanda, Jolanda, deze heb je al gehad. Ja. Niet! Wanneer? Ja, wel Helemaal aan het begin uur. van het programma. Nee, niet door mij. Nee, niet nee, door, door mij. Ja, is toch weer je een, wordt een beetje Ik dement, heb gewoon uh, niet geluisterd. Nou, dan heb nou, ik nog nou, Ik, ik, voel, nou, ik voel me nu een beetje. Nou ja. Ja, dit, is, uh, dit is echt. Ja. Niet ik, was net heel wakker. ik was gewoon net wakker. Je was gewoon net wakker. Maar goed, altijd wakker. Maar goed ik vind het das toer dat in ieder geval dames dat gedaan hebben. Ik heb nog wel een ander bericht hoor. Nee, deze ik. Is ook al geweest? Nee, ja, staan. nee, ja, kom goed. maar. We doen er een ja. aantal stukjes muziek. En een van <stuken> de deze plaat, dames en heren, ik ken de band helemaal niet. De band heet Hobs. Uh, ik ga aanmelden. Daar, cool cool daar, daar, 2 heet de platen. Goedemorgen uh, Cool 2 uh, van de band Habs. Uh, ik kende het helemaal niet. Ik kwam meteen op internet en ik dacht, ah, wat weer geëindigd. Zaterdagmorgen muziekje, niets aan de hand. De wereld gaat gewoon door. Uh, nog even waar ik op wil wijzen. Volgende week, want volgende week is het al begonnen. Uh, de Geluksweekend. Gel geluksrouten. Ja. Geluksweekend, geluksrouten. Dat is op 10 en 11 september. 11 september, kan toch helemaal niet. 11 september, wat is het? Oh ja, natuurlijk, Mobi is dan jarig. Nou, niet alleen 11 september. Zijn verjaardag is niet meer. Uh, sinds 2001 hetzelfde, zeg maar. Een weekend lang geluk delen en ontvangen. Op uh, 10 en 11 september komt het voor het eerst de geluksroute in Zandvoort. Er uh, was iemand die is in, uh, in Haarlem geweest. Ik dacht, uh, Kathleen Semé. Kathleen Semé-Lotin. Dat is ze. Uh, Zandvoortse zangeres. Ja, die was in, in Haarlem en die uh, deed daarmee mee. Aan de, dus de geluksroute in Haarlem. Die dacht, hé, hey, dat kunnen we toch ook naar Haarlem, op de Zandvoort halen. Dat ja. heeft ze nu gedaan. Een aantal mensen kunnen zich daar nog voor aanmelden. Er zijn al heel veel mensen die zich hebben aangemeld... om dus geluk te geven aan anderen. Mm. Je kan het ook ontvangen. En kijk dan even op www.geluksroute.net... slash editiesandvoort. Voor meer informatie om mee te doen. Oh, misschien heb jij wel een, een yoga-cursus... of heb jij misschien wel een wijsheid die je wilt delen met iemand anders... om in het ja. leven te staan. Toch? Ja, want waar word jij nou echt gelukkig van? Waar word ik nou buiten seks? Zit ik even te denken, waar word ik nou echt gelukkig van... Ja, zijn het kleine dingen in het leven. Ja, nou, Soms precies. kan je het niet pakken. dat kom, waar komt dat geluksgebonden over? Nou, gaat heb ik het weer. Hebben, hè? <laughs> het is zo nutteloos en ook, hè? mooie ja, zonsondergang. Ja, heeft, niemand heeft er wat aan. Maar ja, je, je wordt verlamd dan dan ook. Van. Je wordt verlamd door geluk ook vaak. Ja. Je komt tot niks. Nee. Hey. Dus daarom is het maar goed dat we niet de hele tijd gelukkig zijn. Anders no komt er niks man. van terecht op Ontevredenheid en ego. Daar ja. komt de, de ontwikkeling door ja. in het leven. Nou, ja. Ik heb hier een... Oh. Ja? Ja, nou, ik heb nog een apparaatje... Uh, wat ik, uh, waar je gelukkig wat, uh, wat, van wordt. Waar ik, waar ik echt gelukkig van word. Ja. Die vertelt je namelijk... Het, het apparaatje heet Dot. En het vertelt je waar je in huis bent. Oké. Okay. Ah! Sorry, nou, dat ik ben, is natuurlijk uh, heel handig. Ja? Ik, wil, ik wil wel even weten waar ik, ik oh in huis God, ben. Oh mijn ben ik? Nou ja, je gaat het, het, het, het, de bedoeling van het apparaatje is dat je hem zeg maar bij je draagt. Ja? En um, nou, aan de hand van waar je dan in je huis bent, stuurt hij de apparaten in je huis aan. <lacht> Oftewel, als je dus naar je, uh, uh, naar je slaapkamer loopt, ja? dan gaan daar de lichten aan. En als je dan de slaapkamer <lacht> uitloopt, dan gaan de lichten uit. Ik, nou, vind maar het ik stem ideaal. wel voor dat soort apparaatjes om die in huizen voor de menten bejaarden te doen. Want, ik moet heel eerlijk zeggen, mijn zus... Ja? die was weer even verdwenen. En dan denken ze, waar is ze? En die was gewoon naar de bibliotheek gegaan, in het, in het centrum... Maar dan in het huis is er paniek van, oh god, ze is weg. Waar is ze? En terwijl eigenlijk is er niks aan de hand. Mensen ja, zijn ik zelfstandig. Vind, ik vind, maar dan wel... weet je wel waar ze zijn. Ja, ja, dat ik, sowieso, iedereen chippen. gewoon chippen. Ja. Iedereen gewoon, dan weet je ook gewoon precies van... Oh, die gast die wordt verdacht. Oh, die, uh, die wil misschien een terroristische aanslag plegen. Oh, hij loopt gewoon daar. Nou, dat heeft, maakt helemaal niks uit. Nou, Waarom niet? Nee, als je ik... gewoon gedrag en geen gekke dingen doet... dan ja. Ja, Nee, toch het idee. Wat ik... heb je te verbergen? Nou, alles precies. Ja. En om dus één keer in, de, uh, één keer in het jaar. Nou, één keer in de maand moet je zeg, op gesprek komen. Om met de psycholoog even je gedachten door te waarom nemen. Waarom ga je nou steeds naar dat adres? <lacht> Hallo, daar werk ik. ik en zie... ik vind ook dat we, dat we daar allemaal toegang tot moeten krijgen. Dat, dat je dus ook gewoon kan zien waar je vriendin uit hangt. En waar je, dat en... kan al, hè, met je telefoon. Dat heeft mijn uh, neef toen. Hij zegt van, ja, ze is nu daar. Kijk maar. En hij op scherm. Oh ja, he, ja ze is onderweg. Ja, ze is er nu bijna. En wat denkt ze nu? En wat zijn haar gedachten? Nou, dat niet. Oh, wow. dat niet. Goed, nou, dit is wel weer een mooi uh, statement die af, waar we mee afsluiten. Ja. Ja. Dit was Toebok Leeft op de radio. Straks een goede morgen Zandvoort live van Hotel uh, de, Tolweg Studio. Hotel Tolweg. Uh, hotel, hotel, hotel Studio hotel. Hotel. Tolweg. Nou, jongens, je, je kan hier niet slapen. Dat is niet toegestaan. Nee, dat is niet oh. toegestaan. Ik ja. wil zeggen... Anders zit je straks vol met Duitsers. Maak er een mooi weekend van. We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Ik zei, oh, wat... zet je wekker om 8 uur. Zijn we er in de ochtend? Ja, precies. En kijk naar onze Facebook pagina. Toebak leeft. Niets onbelangrijk.